5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Nederlandse opvarende gekapseisd cruiseschip ongedeerd. Taiwanese president Ma herkozen. En jongen krijgt brandende Deo in gezicht gespoten. Het weer. Vanavond is het droog, maar het blijft bewolkt. Morgen wordt de bewolking wat dunner. En in het zuiden van het land komt de zon tevoorschijn. Het wordt hier gade in het oosten en zes in het westen. Het lijkt erop dat alle Nederlanders aan boord van het gekapzijzde Italiaanse cruiseschip ongedeerd zijn. 34 Nederlandse passagiers hebben contact gehad met hun reisorganisatie. Ze komen vandaag of morgen naar huis. Nelly Steeman zat op het schip dat op een rots liep. Ik ben als een, als een haas en we naar boven gerend om de reddingsvesten te halen. Naar Zeven Hoog, toen terug. En toen werd er de alarm geroepen, allemaal naar de reddingsboten. En toen uh, zijn we dus. Uh, snel naar de reddingsboten gegaan. En ja, dat ging vrij georganiseerd, maar toch uh, was er wel uh, lichte paniek. Bij het ongeluk voor de kust van Toscane kwamen zeker drie mensen om. Aan boord waren ruim 4000 opvarenden. Correspondent Andrea Vrede in Porto San Stefano... de haven waar de passagiers worden opgevangen. Kun je beschrijven wat je daar aantrof? Ja, toen wij hier kwamen... Toen zagen we dat eigenlijk de laatste groepen passagiers werden weggebracht. Dat ging in bussen. Het was hier trouwens buitengewoon goed georganiseerd. Overal tenten stonden er waar ze een triage deden. Dus waar gekeken werd of er we ook gewonden waren. Ik heb uh, de kans gehad om even te praten met drie mensen. Een Italiaan en twee Fransen. Uh, ja, ze waren uh, moe. Ze zagen er nogal verpieterd uit. Maar ze waren ook heel blij dat ze aan land waren. Uh, ze beschreven dat er inderdaad paniek was geweest. Uh, dat het een chaos was geweest om bij de sloepen te komen. Omdat daar, uh, ja, het schip was natuurlijk echt aan het hellen. Dus je moest er echt naartoe klauteren bijna om het te komen. Het was een gedoe om uh, een goede plek te vinden. Maar uiteindelijk zijn ze vrij snel toch naar het Isola del Giglio gebracht. En daar zijn ze opgevangen. Al is het een beetje in een noodopvang. Want ja, daar was men natuurlijk helemaal niet berekend daarop. Dus de bevolking zelf heeft geprobeerd om ze op te vangen. En uiteindelijk zijn ze in de loop van deze ochtend zijn ze naar uh, Porto Santo Stefano gebracht. Is er al meer bekend over de oorzaak van het ongeluk? Ja, het is wonderlijk, want uh, het schip is waarschijnlijk toch van zijn koers afgeweken. En de reden is natuurlijk waarom dat gebeurd is. Is het een menselijke fout? Is het een uh, apparatuurfout geweest? Het schip heeft een rots geraakt, veel te dicht bij het Isola del Giglio, op ongeveer vijf mijl afstand, waar het dus niet had mogen zijn. En die rots heeft een. ...enorme scheur van 70 meter in de flank van het schip gemaakt. Toen heeft de kapitein bijgestuurd... ...in de hoop zo dicht mogelijk om bij het eiland te komen... ...zodat ja, reddingswerkzaamheden makkelijker zouden zijn. Dat is hem gelukt tot op een mijl afstand ongeveer. Maar het, ja, er is een onderzoek gaande nu. Ik heb een interview gezien met de kapitein... ...die ook helemaal in shock was... ...en die dus vertelt dat volgens hem... De rot waar hij tegen aangevaren is, helemaal niet op de kaarten stond. Maar ja, dat zal allemaal uit onderzoek moeten blijken. Er zaten mensen, ruim 4000 mensen op dat schip. Zijn er nog mensen vermist? Ook daar zijn rare getallen over. We weten het niet precies. Er wordt gezegd 70 vermisten, nu hoor ik weer 40 vermisten. Een van de redenen is waarschijnlijk dat bij het tellen van de mensen... die hier aan land kwamen, daar hebben ze natuurlijk een duidelijke telling gemaakt. Meer dan 4100 mensen zijn hier aan land gekomen... Op Porta Santa Stefano Maar waarschijnlijk zijn er mensen al eerder vervoerd vanaf het eiland met de helikopters. En misschien zelfs wel ja, daar bij mensen thuis even geweest. Of onderdak gebracht. Gezonden of ondergebracht. Onder We weten het dus niet precies. Ze zijn nog druk bezig. Op dit moment zijn er nog steeds de duikers bezig om kamer voor kamer in het schip te kijken of ze nog mensen kunnen vinden. Dus het is onduidelijk of het dodental ook inderdaad bij drie blijft. Of dat het aantal vermisten niet toch nog zal gaan zakken. Dankjewel Andrea. Andrea Vrede. En een deel van de passagiers had geboekt via reisorganisatie TUI, de Nederlandse passagiers Jeroen Jager die in zijn gesprek met de baas van TUI, Steven van der Heijden. In totaal waren er dertien reizigers die via ons reisden. Daar hebben we allemaal in de loop van de ochtend contact mee gehad. Elf van hen zijn nu onderweg naar Milaan en zullen vanavond in Nederland aankomen. Als ze tenminste nooddocumenten krijgen van het, van het consulaat in Milaan. En uh, twee zullen er nog wat later volgen. Misschien vanavond, misschien morgenochtend. Hoeveel passagiers, Nederlandse passagiers waren er totaal op dat schip eigenlijk? Want dat is nog even onduidelijk. Dat is inderdaad onduidelijk. Het zijn er tenminste 34 die via Nederlandse reisorganisaties reisden. Maar het kan ook zijn dat er een aantal passagiers waren die rechtstreeks geboekt hadden. Dus er is geen totaalbeeld hoeveel Nederlanders er in totaal waren. En naar u weet, uh, iedereen veilig? De Nederlanders die via reisorganisaties geboekt hebben lijken allemaal veilig te zijn. Uh, dat zijn althans de berichten die we ook van de anderen horen. En dat geldt uh, zeker voor de 13 die met ons gereisd hebben. Uh, hoe is die situatie? Heeft u verhalen? Heeft u mensen uh, aan de telefoon gehad al? Ja, dat zijn natuurlijk nooit prettige verhalen. Mensen dachten eh, dat er sprake was van een grap. Mensen zaten naar Gochelsjoos te kijken eh, toen opeens het licht uitging en er een, een klap volgde. Dus mensen dachten dat het erbij hoorde. Eh, maar later werd duidelijk dat het schip eh, slagzij ging maken. Maar niet iedereen kan natuurlijk op hetzelfde moment van boord. Dus eh, er zijn behoorlijk wat mensen geweest die urenlang in hun hut moesten wachten. Terwijl het schip steeds schever ging hangen. Urenlang? Ja, we hebben zelfs verhalen gehoord van gasten die zes uur lang in een hut moesten wachten. voordat ze van boord af mochten. Nou, is het natuurlijk zo dat uh, op dat soort schepen sloepenrollen zijn. Dus mensen gaan in bepaalde volgorde uh, van boord. Maar het lijkt me een uitermate frustrerende ervaring om zes uur te moeten wachten. terwijl het schip steeds schever gaat hangen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. President Ma van Taiwan is herkozen. De kiescommissie heeft hem uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij kreeg ruim 51 van de stemmen en zijn concurrent, oppositieleider Tsai, iets meer dan 45 En daarmee steunt een meerderheid van de kiezers het streven van president Ma naar betere betrekkingen met China. Hij heeft de afgelopen jaren de banden met het buurland al versterkt. Tsai vindt dat Ma daarin te ver gaat... en dat zijn toenadering tot China de onafhankelijkheid van Taiwan in gevaar brengt. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. De jubileumtoernooi van zangeres Lisbeth List is meteen haar afscheidstoernooi. Dat zegt ze in een interview met de NOS. Met het programma 70 jaar Lisbeth toert ze de eerste drie maanden van dit jaar door het land. En daarna stopt ze met optreden. Lisbeth List begon haar carrière in de jaren 60 in de Rob de Nijs show. Daarna ontmoeten ze Ramses Shaffi, met wie ze sinds 1964 jarenlang op het podium stond. Daarna maakte Lisbeth List veel solo-albums. En in 1999 speelde ze Edith Piaf in de gelijknamige musical. De politie heeft opnieuw een grote controle gehouden... bij parkeerplaats- en brugrestaurant Den Ruigenhoek aan de A4 bij Haarlemmermeer. Er ze zijn zeker vijf mensen aangehouden op verdenking van mensenhandel. Er zijn ook messen, knuppels en een handgranaat in beslag genomen... De controle werd vannacht in beide richtingen van de A4 gehouden. De Ruigenhoek is begin vorige maand een veiligheidsrisicogebied... omdat er veel berovingen, inbraken en gevallen van geweldpleging zijn. De politie mag er maandenlang preventief fouilleren.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 In haar bij Den Bos is een postbode gespiest op een tuinhekje. Tijdens zijn werk strijkelde die en viel hij met zijn lies op een ijzeren punt. De brandweer heeft de spel losgezaagd... en de postbode met punten al naar het ziekenhuis gebracht. Daar is een stuk ijzer met succes uit zijn lies verwijderd. Nog één keer de hoofdpunt uit het nieuws. Nog tientallen vermisten na schipbreuk italië De 34 Nederlanders aan boord die zijn ongedeerd. President Ma van Taiwan is herkozen. en Dat betekent waarschijnlijk verdere toenadering tot China. En Lisbeth List stopt met optreden. Haar huidige tour zal haar laatste zijn. Dat was het NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder met het Sportforum. Mag ik u eens vragen...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 Avonturier Bruce Perry reist af naar het Noordpoolgebied en ervaart hoe het is om te leven in de grote wildernis. Vanavond Arctic with Bruce Perry in Siberië. Om tien voor negen bij de VPRO op Nederland 3. Oh nee. zeker geen kastje naar de muur gevoel.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 Dag dames en heren, het is uh, bijna tien over vijf. We gaan verder met het sportforum. We zijn er tot zes uur bij, langs de lijn. We hebben Lex zitten praten over hockey. Tom Boot en Tim Steens uh, waren daar eigenlijk uh, de hele pauze hier mee bezig. Hè? Ja. Maar we hebben ook Ad Roskam nu uh, aan tafel. Uh, straks gaan we uitgebreid praten over het turnen. Ad Roskam is ook uh, interim topsportmanager... van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Uh, maar u bent ook prestatiemanager van NOC NSF. Uh, we zijn... Uh, uh, uh, afgehaakt uh, vlak voor vijf. Uh, toen we bezig waren over het hockey en over Paul van As en Tonboot, mag ik dat zeggen, Ton, uh, <laughs> vindt dat het uh, een idiote beslissing is om nou. uh, taken, en taak maar een teun de nooien eruit te zetten. Kijk, ik ben heel erg kritisch over, in de hiërarchie zit van As boven de spelers natuurlijk hè, en bij het ontslag van Coadiansen bijvoorbeeld, bij Twente zit Munster Boven, dus ik neem het altijd voor de zwakste op. En die zwaksten moeten we wel eens een keer aangaan, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar dat moet moreel helemaal verantwoord zijn. En daar zet ik mijn grote vra uh, vraag. Het gaat te gemakkelijk mij allemaal hoor. Atoscam, wat, wat, um, wat vindt u van, uh, van dit, dit hockeybericht? Nou, <laughs> het um... heftigste hockeybericht <laughs> was ik uh, sinds tijden. Top. <laughs> ja, dat, dat was het zeker. Dat uh, kwam bij ons in Engeland ook wel uh, binnen. Ja, uh, want u was op het testen-event in, uh, in Londen. Ja, klopt. Bij ja. Ja, mijn uitgangspunt is eigenlijk, de coach heeft altijd gelijk. Totdat ze een ongelijk is bewezen. Uh, er moet uh, in, de, in de sport iemand uh, de leiding hebben. En uh, ja, dat is altijd uh, de coach. En als hij uh, in zijn overwegingen... En die ken ik natuurlijk niet allemaal. heeft een aantal uitspraken gedaan in de media. En iedereen heeft daar zijn analyses overheen gegoten. Uh, maar het zal een heel zorgvuldige afweging zijn geweest. Die niet even in een half uurtje tot stand is gekomen. En ja, dat is de verantwoordelijkheid van de coach. Dus dan, dan ben ik toch altijd geneigd om te zeggen... hij zal daar heel moverende redenen voor hebben. Uh, maar dat het spectaculair is en dat het heel gedurfd is... en dat hij daarmee zijn nek enorm ver uitsteekt, dat is duidelijk. Ja, hoe had hij het, hoe had hij het wat jou betreft, Ivan van Duren, moeten doen? Nou, ik, eerst hoop ik niet dat u nu ook komt vertellen... dat de twee genomineerden bij Turnen niet gaan. Want dan hebben we dan een hele nieuwe, nieuwe nieuwswaardige uitzending. Ik, ja, hoe had het moeten gaan met, met, met die hockey? Ja, geleidelijk. Moet dat dan? Nee, of hadden eerst test, moet je, moet je testwedstrijden niet... moeten afwachten? Of... Ik ben natuurlijk geen hockey-insider. Ik, ik, ik kijk die wedstrijden allemaal wel. En, en, uh, maar als buitenstaander, en, en ook als ik het analoog aan het voetbal doe... dan lijkt het me onmogelijk dat je jaren, uh, in mijn ogen de Olympische Spelen... gewoon ver weg het belangrijkste toernooi voor het hockey... Uh, veel belangrijker dan al die andere toernooien. Uh, dan kan het, is het voor mij onbestaanbaar dat je uh, jarenlang hebt om ergens naartoe te werken. En dan vier maanden van tevoren deze steen in de vijver gooit. Of er moet een plan achter zitten: van ik prikkels, ik motiveer ze, ik neem ze toch mee. Dat, die, dat kan ook nog uit de hoed komen. Ja, verder kan bij iedereen, alle drie kan ik wat de mensen hier zeggen, kan ik me aansluiten. Maar ik. Ik vind het onge ja, ongekend. Als en als je die link maakt naar voetbal, dat deden we even voor. Dan zou de trainer op het matje roepen. Als nou, Robben uh, Robbe misschien wat minder van speelt... Van Bommel misschien? Ja, van Bommel... Uh, Al 35 Robbe. jaar? Ja, ja. maar ja. die zo belangrijk is en die het verschil voor je gaat maken... Ja. Uh, niet in die poolwedstrijden, wel die ook zwaar genoeg zijn in Oekraïne... Ja. maar in die grote wedstrijden zijn het die mensen die het uh, voor je moeten opgaan knappen. En dan kun je het geluk hebben, dat een aantal jongeren daarin meegaan. Of ook, maar die mensen die kennen het klappen van de zweep, die heb je nodig... Uh, dus ik zou uh, dan als... Uh, ik denk dat, uh, dat uh, Van Marwijk uh, zou het ook mogen doen. Maar ik, ik, ik zou me niet verbazen als je dan bijna in moet grijpen. Maar het puntje stelt de coach aan. Iemand stelt hem ook aan. Die is natuurlijk ook verantwoordelijk. Mm -hmm. En uh, dat, ik, dat heb ik nog niet gehoord. Maar iemand heeft die man ook aangesteld. En die mag ook zijn consequenties gaan trekken. Want dit is ja met je gezonde boerenverstand. En veel meer heb ik niet is dit natuurlijk een hele vreemde zaak. Dus ik vind het, uh... ja, het bestuur van de hockeybond staat gewoon volledig achter hem. Ja, dat we zijn een, dus medeverantwoordelijk. Ja, absoluut. Of sterker ja, ja, ja, ja. nog. Dus als het ja. misgaat in, in ja, Engeland... Ja, dan is hij klaar, dat en weet ook. Zal, ja, ja, dat zal het ook gaan. Maar zo raar is het dus niet? Omdat jij zegt, de hockeybond staat achter hem. Ja, absoluut. Die, uh, die, ja. die, die, die gaan helemaal mee met hem. Ik bedoel, hij heeft het beslissing genomen. En er zijn ook geen geluiden dat, uh, dat uh, het team het niet meer wil. Of dat ze het helemaal niet meer zien zitten met Van Assen en zo. Dus dat, ja, maar goed, ze moeten wel, het team, ze moeten wel achter hem staan. Want de voorgeschiedenis is natuurlijk dat Michel van der Heuvel... de vorige bondscoach, eigenlijk gewipt is. Mm -hmm. Vanuit ligt dat kennelijk heel erg goed, want hij heeft niet eens een diploma... Ja, dus erg goed, dat kunnen ze nu, nu, nu niet. Nee, nee. Uh, ja, ja. Ze staan ook achteraf. Dat, ja. dat vind ik op zich wel consequent. Ik bedoel, en ook, uh, ja, en er hoeft ja. ook niet iemand te zitten. Er moet natuurlijk iemand zitten die het verschil maakt. Ja. En hij heeft gedacht, ik word er iedere keer derde met die ploeg. Dus als ik het verschil nog wil maken, ik leg die lat wat lager. Dus hij haalt die druk eraf. <lacht> eh, want dat is natuurlijk ook naar buiten toe, kan je ja. niet voorstellen. Ja. En ten tweede, ik, ik doe het op deze manier, anders gaat het niet lukken. Ja, en, maar... en dan word je achteraf in een sport altijd. Dan is het, ja, uh, maar dat begrijp mm, ik wel. Ik en... ben ook coach geweest. En arts zei er net ook iets van. Maar omdat je een, een machtspositie ten opzichte van die sporter hebt... Mm -hmm. zal je dan moreel heel erg goed moeten beargumenteren... en heel logisch moeten beargumenteren dat dat zo moet. En die logica heb ik gemist tot nog toe. Ja, maar die zat er wel in. Alleen die, die, die, ja, dat vindt Hij had zijn eigen logica ja, daarin en die kunnen, ja. die kunnen wij niet begrijpen. Ik heb... Ja, en die al wel nee, het ja, nee. <laughs> maar Tim, coach, ik, jij hebt ja. heel veel mensen gesproken uh, in de hockeywereld. Mm -hmm. um, het lijkt een beetje uh, alsof er heel veel uh, negatieve reacties zijn... op, op, op de uh, beslissing van Paul maar van As. Maar het zijn As. emotionele heb reacties, jij, hè? Heb jij ook mensen gehoord in de hockeywereld die zeggen ja? Maar, ja, nee, oh zeg, ik, ik heb die, een paar spelers ook gesproken. Die vinden het ook wel. Weet je, die, die durven het dan niet voluit te zeggen. Mm -hmm. Maar die, die hebben wel een beetje het idee gehad dat zij dus ook een beetje... Uh, op hun weg terug waren, Teun en Taken. Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er uh, buiten de hockeywereld. Uh, mensen inderdaad uh, emotioneel reageren. Van nou, Teun de Nooijen, dat, is, dat doe je toch niet? Dat is de beste hockeyer die we ooit gehad hebben. Die heeft alles gewonnen wat er te winnen viel. En het is ook een fantastisch hockey. En het is een fantastisch mens ook. Ja. Weet je, dan denk ik, ja, zo'n man passeer je dan. En Taken is, wat ik zei, die zit in het rijtje kruisen, uh, bovenlander Ja, die, die heeft hij er ook uitgehaald. Weet je. dat zijn ook emotionele reacties van mensen. Maar als je echt goed kijkt naar het team, dan kan ik me. Uh, de beslissing van van As wel, wel, wel, wel voorstellen. En ja, dan ja. zijn er ook reacties van mensen die zeggen: Je moet ze meenemen naar de Spelen, want ze verdienen een prachtig afscheid. Ja. Waar ook Paul van As zegt: Daar zijn de Olympische Spelen in Precies, de de met ton ook net over. Ja, met ton, ja. Daar ga je geen jongens ja, voor meenemen. Dat is duidelijk. Ja. Nee. Het is nee, dat is dat ook wel eens gebeurd trouwens: ze schieten nou te binnen. In 1978 toen was Van Hanegem een hele grote meneer en wel het WK in 1978. En uh, die werd op het laatste moment... Uh, zei Happel, jij gaat niet mee. En dat was ook de grote manier op het middenveld. Maar, want als je Van Hanigem had, dan moesten anderen ook voor hem werken. Harder lopen, meer doen. Maar Van Hanigem bracht niet meer wat hij moest brengen. En dat, is eigenlijk, dat klinkt een beetje ja. als hè, wat jij vertelt. Ja, ja precies. Dat en, en, je eens, en, en, ja, ja dus maar goed, ze brengen niet... Uh, uh, Iwan, ze brengen niet wat ze moeten brengen. Nee, dat is in tegenstelling tot de woorden... buiten categorie. Dat maar, heeft hij gewoon automatisch ja, ja. Je moet, denk ik, kijken naar het hele team. Ik hoor in verschillende reacties dat er een beetje gezocht wordt: van ja, zit er nou een grote plan achter? En dat is voor niemand zichtbaar. Dat kan naar mijn bescheiden idee uh, alleen maar zijn hoe de coach wil dat, het, dat hij het team ziet spelen. En uh, dat wil kennelijk niet helemaal lukken. En daarin uh, heeft hij mogelijk een analyse gemaakt, waar dan deze ja, iconen, uh, spelers van de buitencategorie, een factor uh, spelen. En dan denk ik, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat het legitimeert om zo'n ingreep te doen. De impact die dat heeft, ja, dat, dat is natuurlijk aan de gevoelskant. En uh, ja, het woord moreel wordt genoemd, vind ik heel zwaar. Maar ja, dat, dat, dat klopt dat, natuurlijk wel. Dat, dat ja. noemde ik, maar dat vind ik... Kijk, jij bent ook bestuurder. En het valt mij tegen van jou dat je het zwaar vindt. Het woord moreel, vind ik bij een bestuur, hoort daar altijd thuis. Ja, ik ben van huis uit coach... Dus misschien. Ja, maar je um, bent nu ik, ik vind wel dat je um, zeg maar de morele verantwoording hebt. In die zin ben ik het heel met je eens. dat je het goed moet uit kunnen leggen. in eerste instantie aan de betreffende spelers. En dat misschien in dit stadium de, uh, de uitleg voor anderen. Uh, zoals wij, niet tevredenstellend is. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen, gezien uh, de uitleg voor zover ik hem heb meegekregen. Maar ik ga ervan uit dat die uh, afweging erg zorgvuldig is geweest. Ja, hij heeft ook aan ze uitgelegd en hij, met een aantal gesprekken. En die spelers die hebben dat ook wel begrepen, zeg maar. Weet je wel? In hoeverre ze natuurlijk ook beslissingen ja. heel vervelend vinden, of uh, echt ontzettend van baalden. Maar hij heeft wel begrip gekregen bij die spelers. En wat je zei ook over het team. Kijk, Paul vindt dat je niet met de 16 beste spelers een goed team hebt. Ja. Dus hij vindt, ja, ze zijn misschien ze horen wel bij de beste spelers van de wereld... Mm. maar ze, ze passen niet in het beste team, wat hij voor ogen heeft. Ja, maar Tim, wij zijn ook coach geweest. Dat vinden wij ook wel. Het gaat gewoon om het geheel. Het moet meer zijn dan de som der delen. Mm -hmm. En als Maradona bij Argentinië zo'n negatieve invloed heeft op de anderen, ja, dan moet je hem nooit nemen. Nou, bij Teun de Nooyer en Takema... Ja, dat is natte vingerwerk om dat uh, te veronderstellen, naar mijn idee. En ik wil even zeggen, ik ben wel emotioneel, maar niet emotioneel... omdat uh, Takema en Teunenooyer uh, grote iconen zijn. Nee, ik vind gewoon dat alles eerlijk en zuiver moet ja. verlopen. Heb jij er nog ergens een gevoel dat ze misschien toch nog op de Olympische Spelen nou, staan? Nou, dat weet ik niet. M Mensen kunnen van alles doen. Maar dat zou absoluut niet kunnen in mijn idee, want dan is de coach... Volkomen ongeloofwaardig geworden, natuurlijk. Want hij heeft die tegen ons gelogen. Dus dat kan bijna niet. Nee, ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Hij gaat nu uh, twee weken naar Spanje, daarna drie weken naar Australië. Daar gaat hij spelen tegen Australië, tegen Maleisië, Argentinië. Daar allemaal veel wedstrijden spelen. Daarna is er bijna geen tijd meer, want dan gaat de competitie weer beginnen. Je hebt de Euro Hockey League nog. Nou, Voordat we zover zijn, is het alweer begin juni. Ja. Staan die spelen voor de deur. Dus hij gaat ze niet meer terugvragen. Hij nee, ook niks van. En uh, als we naar die Olympische Spelen alvast kijken, Iwan, uh, het hockey, uh, Nederlands hockeyteam, wat, wat denk jij? Is er, is er met, laten we zeggen zonder Teun de Nooyer en Take um, en Takma nog enige kans op een medaille? Nee, ik, ik, als ik deze coach volg en ik heb natuurlijk door dat het leuke voor het hockey is wel dat midden in. Het is, het is een komkommertijd, hè, of bevroren komkommertijd, <lacht> want het voetbal is weg. Waardoor het hockey opeens tot nationale discussie. <lacht> uh, is ook wel een keer leuk om mee te maken. Dus dan ga ik ook meer lezen en meer kijken. En dan ga je die coaches nakijken. En dan vind ik dat hij heel warrig is in zijn. Uh, ieder half jaar heeft hij een ander verhaal. En als buitenstaander, ik heb, er zitten niet meer in. Maar dat, uh, dat, uh, ik zie daar geen enkel perspectief. Uh, nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. En uh, uh, nee, dat, nee, nee, nee, absoluut niet. Driewerp, nee. Alt-Roskam. Ja, ik, ik kies ervoor om olympisch positief te blijven. Volgens mij kan een, een team uh, op twee manieren excelleren. Dat is met een aantal spelbepalende spelers waar het team uh, spel op afgestemd is. Of uh, zeg maar, het, het is meer dan het som der delen. Dat hebben we bij uh, baseball heel mooi gezien toen ze we wereldkampioen werden. Dus uh, daar ga ik nu voorlopig voor. En er zit talent genoeg in dat team. En Tim steeds? Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik kijk met, als je ziet. want Ik heb natuurlijk bij die training ook geweest, weet je, de laatste paar keer. Dan zie je echt een paar wereldspelers. Kijk, een Billy Bakker noem ik, een Robert Kemperman. Een Sander de Wijn. Dat het zijn jonge jongens, maar die zijn echt al zo verschrikkelijk goed. Bedoel, kijk, als die een beetje het heilige vuur krijgen... om naar de Olympische Spelen toe, dan uh, geven ze hem wel een kans en op dus een medaille. de kans te krijgen om te groeien. Precies. Uit de schaduw. Precies. Oh, ja, op een medaille, maar we zitten sowieso altijd wel bij de eerste zes, acht, hè. Zeg ja, meer, nou, Is er zelfs dat niet meer? Nou, ja, we we de laatste keer werden we vier in Peking. Een dus, uh... nou, nou, medaille nou, moet wel we... haalbaar zijn. Hoor. Maar een gouden medaille, dat is zeer de vraag. Naartoe. Dat denk ik ook niet. Nee, nou, Dan is... gaan we het hebben over turnen. Epke Zonderland ja, uh, okay. heeft uh, bij het Olympisch kwalificatietoernooi in uh, Londen Jeffrey Wammers verslagen op de Meerkamp. Uh, en daar uh, was het uh, de specialist op rek ook allemaal om te doen. Het is gewoon uh, de, de kwestie van uh, wie, gaat, wie gaat die ticket bemachtigen. Uh, Jeffrey of Epke... En uh, door deze wedstrijd heb ik het weer in mijn voordeel kunnen trekken. En uh, ja, wordt de discussie uh, steeds kleiner, denk ik. Dan wordt de discussie steeds kleiner. Nou, dan hebben we iemand uh, waarmee we dis die discussie kunnen voeren. Ad Roskam en Hans van Zetten, onze turnman, hangt aan de telefoon. Goedemiddag, Hans. Dag, Jonne. Um, eerst even naar, uh, naar Ad Roskam. Um, ja, is het, uh, is het een gelopen koers... Uh, nou, nog niet. Uh, op basis van de gegevens die we nu hebben, dus de prestaties die geleverd zijn, uh, wordt er wel een keuze gemaakt. Uh, maar het is uh, zo uh, dat er eerst een, uh, een, een commissie met uh, nog extra deskundige mensen uh, bij elkaar komt... die alle uh, voors en tegens uh, voor beide kandidaten op een rij zetten. Dat geldt overigens zowel bij de heren als bij de dames, want ook bij de dames hebben we inmiddels twee kandidaten in de spelen kunnen. En op basis van dat advies uh, zal ik de knap door moeten hakken. Waarom moet het zo over zoveel schrijven? Ja, je wilt het liefst zo'n eenvoudig mogelijke selectie, zeker voor iets als Olympische Spelen. Dus uh, liefst twee mensen tegelijk aan de start. En wie het eerste over de finish is of het beste over de finish is, uh, die wordt het. Uh, dat is in de tunnen niet mogelijk, omdat het om gaat om uh, zowel een meerkamp als uh, toestelfinales... en meerkampmedaille als toestelmedailles. En als tunners op verschillende toestellen tunnen, dan, dan wordt het wat lastiger te vergelijken. Dus dan zit je toch aan dit soort procedures uh, vast. Ja. ja, maar uiteindelijk hebben we ernaar zitten kijken. Was uh, Epke Zonderland beter dan uh, Jeffrey Wammes? Hans van Zetten, uh, uh, jij ja, hangt gelukkig nog steeds, hè? Jawel. Ja, ja, ja. Uh, Hans, hoe, hoe, heb jij daarnaar, hoe heb jij daarnaar zitten kijken? Naar die twee? Ja, natuurlijk met uh, een grote verrassing dat, uh, dat Epke de meerkant wint, want uh, dat had je dan niet verwacht. Want het is juist uh, de kracht van, uh, van Jeffrey Wammers geweest dat hij altijd die, die meerkant, die zeskant turnde en daarin dan in ieder geval drie toestellen had waarin hij kon exceleren. Ja. En dat was sprong, vloer en rechtsstok. Maar nu heeft uh, uh, Epke Zonderland, die sinds 2007 bij de wereldkampioenschappen in Stuttgart, dus dat is meer dan vier jaar geleden, zijn laatste internationale zeskant. Uh, die heeft in 2,5 maand tijd uh, zich weer die zeskant eigen gemaakt. In ieder geval op zodanig niveau dat hij op, da op die dag uh, Jeffrey Wanders sloeg. Ja. Nou, dat vond ik wel ijzersterk hoor. Ja, en, maar heb jij dan in je hoofd ook het idee: dit is een gelopen koers? Ja, natuurlijk is de gelopen koers. Kijk, dat uh, de officials uh, nog een bepaalde procedure afgesproken hebben. Eh, zoals Ab Roskam zegt, uh, daar moet hij zich natuurlijk ook aan houden. Dat is logisch. De zorgvuldigheid uh, is hier belangrijk. Maar uh, natuurlijk is de gelopen koers. Ik bedoel, het criterium is duidelijk. Uh, wie uh, de meeste medaillekanten heeft, die gaat. Nou, ze hebben allebei voldaan aan de eis van de Internationaal turnbond, Zowel Jeffrey Wallens als Epke Zonderland. Dan gaan we het volgende criterium spelen, en dat geldt met name bij het NRC uh, ook heel sterk: van wie heeft de meeste medaillekansen, en dat is dus Edke Zonderland. Ja, kan er is geen spel tussen te krijgen. Nou, uh, Hans, uh, nog belangstelling voor de functie van de topsportmanager? <laughs> nee, ik, ben, ik doe dat niet vanuit de bevoegdheid, uh, die, uh, ik heb geen bevoegdheid in deze, maar men wordt gevraagd wat mijn mening is, en die geef ik bij deze. Ja. Ja, duidelijk. Ja. Nee, goed, ik, ik kan er uit, uit, uit, uiteraard niet uh, verder op ingaan. Uh, ook deze afweging uh, uh, ja, die moet echt heel zorgvuldig gebeuren. Uh, want het belang is voor beide turners en beide turnsters uh, enorm groot. Uh, daar is een, uh, een, een zo zorgvuldig mogelijke procedure voor papier gezet. Dus die zullen we ook helemaal volgen. Maar als die commissie nou advies geeft, het Wammers... volg je dat dan te alle tijden op? Uh, dat, dat hangt van de inhoud van het advies af. Oh, dus jij kan ook uh, als je de inhoud van het advies niet goed kan je het veranderen. Ja, het, is, het is niet een nou, commissie die. heb die... je nu in je hoofd? Uh, het... uh, dat is niet een commissie die uh, met meerderheid van stemmen. Uh, nee, wat uh, ik beslist. ook zo gek vind, ja. moet ik eerlijk zeggen, hoor, dat in die commissie bijvoorbeeld die twee trainers zitten. Ja. Nou, die twee trainers zitten er alleen voor hun eigen belang, voor het belang van hun. En jullie gaat het om het algemene belang. He? Ja. Wat doen die trainers in die commissie? Nou, die kunnen uh, in dit geval, dat, dat komt dan zo uit... Uh, uh, heel duidelijk de, uh, de, de, de zaak van hun eigen tunnel onderbouwen. Maar dat had jij zo kunnen vragen? Dat was ook sowieso gebeurd. Ja. Zie je, in, de, in de commissie die over de dames moet beslissen... zit één van de trainers van één van de kandidaten, de andere trainer niet. Dus die wordt nou ook bij de commissie uh, gehaald... om uh, zeg maar alles zo uitvo uitvoerig mogelijk en zo evenwichtig mogelijk te bespreken. Dus ik vind het juist heel goed dat uh, de eigen coach uh, erbij zit. Ik, ik probeer me voor te stellen hoe die gesprekken dan nu nog gaan. Want ja. voor iedereen uh, is het eigenlijk duidelijk. En ik, ik vermoed voor u ook. Maar waar moet dan, dan nog over gesproken worden? Nou, het is voor iedereen in, in de... In de... Uh, zeg maar in de media en in de publieke opinie... kan het misschien wel duidelijk zijn... zowel aan de dames aan de herenkant... maar er zijn heel veel misverstanden in de omloop. He. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uitslag van de Meerkamp... van afgelopen weekend... die is eigenlijk niet zo heel relevant. Ze moesten alleen een Meerkamp turnen... om überhaupt voor een VIG-ticket in aanmerking te komen. Dat moesten ook de turners doen... die uiteindelijk naar de Spelen gaan... want het was mogelijk een ticket op naam. Dus vandaar dat beide die meerkamp moesten turnen. En ook Epke bijvoorbeeld gedwongen werd om een, uh, weer een volledige meerkamp te gaan trainen. Uiteindelijk is hun prestatieniveau op die meerkamp niet in de buurt van medailles... en zijn ze op de toestellen alle twee veel sterker. Dus daar gaat uiteindelijk uh, de keuze meer over. En dan gaat toch uh, in werking de kans op een medaille het, weegt het zwaarst? Dat klopt. Dat klopt. En de kans van Epco Zonderland op medaille is het grootst. Ja, Eigenlijk herhaalt zich de geschiedenis weer van 2007... Want in 2007, toen geselecteerd uh, moest worden voor de Olympische Spelen van Peking, uh, toen was de wereldkampioenschap in Stuttgart de beslissende factor. Toen hadden we nog niet een tweede kwalificatiemoment, maar was er maar één, dat was het wereldkampioenschap. En daar heeft uh, toen, uh, toen uh, Epke Zonderland een uh, meerkamp geturnd, en ook Jeffrey Wammes. Het verschil, het uh, de verschil, was buitengewoon klein. Ik meen één of twee tiende punt, maar net in het voordeel van Epke Zonderland... Uh, op basis van die uitslag uh, kon toen de Internationaal Turmond zeggen... ...Nederland krijgt één startbewijs en dat is de beste meerkamper, dat is dus uh, Epke Zonderland. En keek dus, uh, Jeffrey Wanners had het nakijken. Dat was voor het noc nsf helemaal geen criterium, dat, het, uh, dat de Internationaal Turmond dat zei... ...want die nam als criterium dat Epke vijfde werd bij de toestelfinale rechtsstok. Dat was voor het noc nsf het criterium om inderdaad Epke te laten gaan. Zo zie je dat uh, verschillende beslissingsinstanties hele andere criteria hanteren. En in dit geval uh, was dat weer hetzelfde. Uh, de internationale turnbond zegt van... Nou, Nederland is negentiende geworden vorig jaar in het landenklassement bij het wereldkampioenschap. Daarom krijgen ze één ticket. Maar dan moet wel even de turner aantonen dat ze in de zeskant bij de beste zoveel komen. Nou, dat hebben in dit geval twee turners aangetoond. Maar Nederland mag er dan één aanwijzen. Dus wat dat betreft heeft de KNU nou wat meer vrijheid. Zij mogen dan wel aanwijzen wie het wordt. Maar in feite gaat straks het NOC en NSF weer zeggen: Ja, dat is prima dat dat zo is. Maar die meerkamp is voor mij helemaal niet relevant. Wie heeft de meeste medaillekansen? En die liggen niet in de meerkamp, maar die liggen op het toestel. Dus er blijft gewoon eigenlijk toch alles bij elkaar een hele vreemde situatie. Nederland heeft drie sterke turners. En eigenlijk hadden ze qua internationaal niveau alle drie op de Olympische Spelen thuis gehoord. Niet alleen Epke Zonderland, maar ook die F. en ook Jurie van Gelder. Ja. ja, maar goed, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat ze, ze hadden ook hadden kunnen gaan. Maar ze hebben natuurlijk zelf ook met je route in het eten gegooid, hè? Ja, ze hebben hun kansen niet gepakt. Ze bij hebben hun kansen niet gepakt, zo is het dan ook. Nee, klopt. Als Epke als, als Zonderland bij de wereldkampioenschappen een medaille had gewonnen. en Juri van Gelder ook. dan waren die twee al zeker van een ticket op naam. En dan had Jeffrey Wammers uh, alsnog uh, voor die meerkamp uh, kunnen gaan en uh, alsnog die ene resterende ticket kunnen pakken. Ja, precies. Um, maar meneer Roskam, wordt u niet helemaal gek van? Het is toch helemaal niet leuk om, om zo uh, bij elkaar te gaan zitten? En ja, nou, wat vind jij? Wat vind jij? Wat vind, ja, wie gaan we sturen? Hey, leuk was geweest als ze alle drie konden gaan, want ik ben het met Hans eens dat ze er alle drie horen. Uh, ze werden... Um, vijfde en achtste op een WK. Of vierde, vijfde en achtste. En in alle sporten die je ken en die ik doe bij NRC NSF... sta je op de spelen als je bij de top acht van de wereld zit. En in Tunnen is dat niet zo. En dat is bizar. Maar goed, dat zijn de VIG-regels. Nou, zijn er nog meer misverstanden dan die wij... Wij begrijpen het gewoon niet zo goed, hè? Nou, we begrijpen het hartstikke goed. Wij vinden het du al duidelijk. Laat ja, het is het zo ook, en het is ook al duidelijk. Alleen de, de, de, de criteria die worden gehanteerd... Die, die, ja, die boeien ons eigenlijk niet zo, volgens mij. <laughs> Ja, of is het, ja, dat het niet om onbeleefd te zijn? Maar ik bedoel, het is ah. nog duidelijk wie de, beste, de grootste medaillekans heeft en die gaat. Of ben ik nou uh, helemaal gek geworden? Wie heeft de grootste medaillekans, denk ik. Ja, dat, dat is het, uh, het criterium, uh, Hans zei net, dat is het criterium van NOC en NSF. Dat ja. is weer niet juist. Het is het criterium van de KNGU. Hè? Dus al die criteria die voor elkaar aan. Dus je begint met het criterium van dit, de FIG, dan NOC, dan KNGU. Dit is toch het belangrijkste? Maar dit dat is het, is het belangrijkste criterium. Ja. Ja. Ja. En als nou, juist tussen... daar de vergadering over gaat, kan ik daar natuurlijk niet op vooruit ja. Maar mag, nee, nee, nee, mag, mag ik even de... tussenkomen? Ja. Ja. Is dat niet het criterium van het NOC en NSF? De grootste medaillekansen, dan nee. heb ik het verkeerd gelezen. Dan heb je het verkeerd gelezen. Het ja. criterium van NOC NSF is een plaats bij de beste twaalf op het WK of een score die daaraan gelijk is ja. op het test defense. Dat zijn de criteria van NOC-NSF. Nou, ik ik heb begrepen dat NOC NSF ook een grote voorkeur heeft voor de grootste medaillekansen. Ja, ja, dat, dat is toch ook gezond verstand? Van, daar zijn we toch alle vier, denk ik wel. Het kan toch niet zijn dat hier iemand zit die denkt... we gaan niet voor de grootste medaille kans? Of, of, ja, zeg nou, een... ik, ik heb ook gelezen dat NOC-NSF dat vindt... maar dat staat niet in de criteria, dus dat staat nergens. Ik heb ook gelezen dat het NOC mede de keuze bepaalt... en ook dat is niet juist. Nee, maar ze geven wel advies. En wie betaalt, bepaalt natuurlijk. Hè. Dat hebben we ook bij Avital Selingen gezien. Advies van het NOC-NSF. Ja, Avital ging eraan. Dat ging niet om een selectie, dat ging om een coachpositie. Om een coach, ja. ja. Nee, nou, hoe lang, gaat dit nog duren? Uh, nou, wat, wat, uh, wat is nu het traject? Vier weken. vier weken nog? Uiterlijk vier weken, ja. Dat hm, is lang. Maar Dione, nee. ja, Hans? Bij, bij de vrouwen is het, uh, naar mijn gevoel... Uh, ja, die, die zitten wel niet zo in de kijker, maar is het uh, nog wat complexer. Ja, daar, daar komen oh, ja, we ja, nu bij. Ja. en een Ja, we hebben daar Celine van Gerner... Maar we hebben, nou ja, ineens natuurlijk niet, want ze is al, al heel lang heel goed... maar we hebben ook uh, uh, Wyoming uh, ineens erbij, Marcela. Uh, hoe moet dat? Op precies dezelfde manier. Ook uh, daar uh, komt de commissie bij elkaar... en die moet uh, onderbouwen welke van de twee uh, de meeste kans heeft op een hoge klassering... Het zijn natuurlijk niet dames die tot nu toe in de Medaille-regio hebben gepresteerd, zoals bij de heren. Maar ja, kunnen toch wel in de buurt van de top 8 dus in, een, in de finale positie komen. En degene die daar de meest reële kans op heeft, die zal gekozen worden. Hans, had jij hier rekening mee gehouden dat het bij de vrouwen nog zo spannend zou worden? Uh, nou, ik, ik, uh, ik, ik, wel ik wist wel van tevoren dat Wyoming goed in sprong was en ik zat maar te wachten dat ze een keertje die tweede sprong ook toonde, dat was nog niet bij het WK vorig jaar, maar gelukkig is daar nu wel voor gekozen, dat is heel verstandig. maar het punt is natuurlijk van als ook binnen vier weken besloten moet worden, hè, en we zien Celine van Gerne nog in het gips lopen, en die moet nog wel uh, voorbehoud kunnen tonen, ja, en als je lang in het gips loopt, to toon je geen voorbehoud. Nee. Als je dan over vier weken beslissing moet nemen over iemand die misschien net van het gips uit is, uh, wanneer moet dat vormbehoud dan getoond worden? Kortom, het lijkt mij een groot dilemma om met een voordracht te komen van iemand die nog in het gips zit. Of net uit het gips is, waarvan je niet weet of die op tijd weer fit is en ook in staat is om een uh, Olympische prestatie te leveren. Dus dat is eigenlijk een vraag die ik heb aan Ad. Hoe, hoe ga je daarmee om met zo'n blessure? Ja, dus dat is zeker uh, een, een complicerende factor. Dus daar uh, wordt natuurlijk in eerste instantie van de medische hoek naar gekeken... van uh, hoe het herstel en wat is het kans op herstel. Uh, met name ook omdat er nog vormhoud getoond moet worden. En uh, op een of andere manier zal het in de beslissing meegenomen moeten worden. Uh, dan heb ik toch een vraag. Van, stel nou dat jullie maken een keuze. Hè? Dat, is, uh, dat is wel bij de mannen als bij de vrouwen. We hebben in feite twee mannen en we hebben twee vrouwen die zich gekwalificeerd hebben. Uh, je maakt een keus. Uh, die tweede die kan altijd nog, omdat hij ook voldoet aan alle criteria, invallen voor die, voor die eerste. Ja, Stel dat klopt. die eerste zich een maand voor de speler blijvend placeert, die kan niet meedoen aan de speler. Is dat dan nog mogelijk? En tot wanneer is dat nog mogelijk? Om dat te veranderen en die tweede uh, daarvoor in de plaats te laten gaan. Nou, het, omdat ze beide startgerechtigd zijn is het vrijwel zeker uh, dat uh, de tweede turnster en de tweede turner als reserve worden aangewezen. Die kunnen tot heel lang of heel kort voor de Spelen vervangen worden. En aangezien het blessurerisico in de turn nog wat hoog is, dan, uh, dan is dat een logische keuze. Nou, vind ik dit, dit is eigenlijk al een beetje luxe. Want zover ik kan terugdenken, uh, tot, tot na 76, hè, want dat was de laatste keer dat er een, ploeg, een damesploeg uh, geweest is naar de Spelen in Montreal. Uh, is, dat, uh, is dat nog nooit voorgekomen, dacht ik. Dat we de luxe hebben, dat we altijd nog een vervanger hebben voor de nummer voor de 1. Als er iemand uh, geblesseerd is geraakt. Nou, dat is zeker een luxe en daar komt nog bij dat Rea Lender zich nog heeft gekwalificeerd voor ja. trampoline. Dus voor de KG is dat heel mooi en, en ja, Rea heeft zo goed gepresteerd. Die heeft eigenlijk zich gisteren tussen de top drie van het afgelopen week aangenesteld uh, door een zilveren medaille te halen. Dus uh, qua prestaties van het afgelopen week uh, steekt hij er ook nog eens een keer flink bovenuit. Dus uh, ja. in die zin uh, ga ik ook uit van een, uh, een luxe positie. al is het wel een beetje een lastige luxe. Hans. Ja, daar kan, ik, daar kan ik nog aan toevoegen dat in ieder geval... Het de eerste keer is in de geschiedenis van de, de gymsport in Nederland... dat er in drie disciplines een olympische deelname kan zijn. In Londen. Dat is voor, dat nog nooit gebeurd. Hans, mag ik je nog één vraag stellen? Tom Boot? Ja, Tom. Uh, waarom zit jij niet in die commissie? <lacht> nee, ik ben journalist. Ja, maar een journalist weet ik veel niet. natuurlijk. Hè? Ik, nee, ik zeg het met een glimlach en ik kijk naar uit Maar volgens mij is dat niet zo'n gekke vraag... Nee, maar wij moeten, de, net zoals jij Tom, wij moeten de handen vrij houden om overal uh, commentaar te kunnen leveren en te kunnen duiden. Nou, daarom moet je juist in die commissie, denk ik. Oké, <lacht> oké, okay, <okay>, nou, goed. Waarvan <lacht> akte. Dank je wel, uh, Hans van Zetten, voor uh, jouw commentaar. Uh, we sluiten um, dit turngedeelte af over vier weken. Ja, ja, ik blijf het spannend vinden, toch? Ja, bloedstollend. Nee, niet, hè? Nee, nee, Iemand nee. van Duren weet het ja. dan. nog wel. Mag ik nog één vraag aan Art nog vragen? Nog eentje, Tom. Want Art is uh, prestatiemanager van het NOC NSF. Ja. En ik heb een prangende vraag al maandenlang. Prangend. Is Maurits Mooi. Hendricks nou tot 2016 al uh, uh, contractverlenging gegeven... of is hij gewoon tot 2012 op dit moment? Ik zou het eerlijk gezegd niet eens uh, weten... Ja, dat oh, is nou het vreemde Ik vraag, vraag. Ik vraag presta alle prestatiemanagers en ze weten het niet. Sorry, ja. Ton. Sorry, hij weet het niet. Hij weet het echt niet. Nee, nee. nee maar, we gaan het we, het ik, moet je ik, toch ik, interesseren ook? Ja, maar het interesseert me zeer. En uh, ik ga er eigenlijk zonder meer vanuit uh, uh, dat, dat we doorgaan... zolang we niks anders ja. horen. Maar goed, ik... ik uh, Waarom uh, doorgaan? Hij heeft toch maar een contract tot 2012. Dan zal hij toch geëvalueerd moeten worden in 2012 op de Olympische Spelen? Ja, ik, ik weet dat jij daar een heel grote voorstander ja. voor bent. Um, maar uh, ja, nogmaals, uh, het is niet zo mijn verantwoordelijkheid. Dus, uh, nee, hier gaan we niet zo in dit in. Okay. sportforum niet uitkomen. We gaan het hebben over voetbal. Um, Laten we eerst eens over die bekerwedstrijd gaan hebben. Ajax uh, tegen AZ. Uh, daar mogen volgende week donderdag in de arena alleen maar kinderen tot en met 12 jaar naar binnen. En hun begeleiders natuurlijk. Ik heb begrepen dat er enorm veel begeleiders ineens uh, <laughs> zich hebben aangemeld. Uh, Ajax en de KVB hebben dat besloten. Is dat een mooi gebaar, Iwan? Ja, hij doet dat maar bij alle bekerwedstrijden. Ik, ja, vind, het, ik vind het fantastisch. En, uh, uh, het is sowieso geweldig om die, uh, die, uh, die kids allemaal het stadion in te krijgen natuurlijk. Het zit door elkaar en uh, ja, het is honderd keer beter dan een, uh, dan een leeg stadion. Dus uh, er is iets heel negatiefs omgedraaid naar iets positiefs... En, uh ik uh, zie Tom alweer fronsend kijken, maar uh, ik vind het echt uh, fantastisch. <laughs> Alleen als, uh, ja, als iemand nog zes kinderen heeft, er <laughs> zijn in Amsterdam een boel mensen op zoek naar zes kinderen om te begeleiden. Want dan mag je, dan mag je erin, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, daar hebben zich enorm veel begeleiders aangemeld. Ja, ik zie wel hoe dat, dat voetbal gaf. leeft. Dat is echt zo ontzettend gigantisch. Dat is echt gaaf. Nou, Keek je ik, echt zo? Of ik zag nee, niet. helemaal niet. Ik zou, als ik zou als bestuurder nooit dat doen. Die ene keer dat er zonder publiek wordt gespeeld, zou ik maar doen. Want wat haal je allemaal op je hals? Je moet het helemaal organiseren. Kinderen, onder schooltijd moeten... Dus sommige uh, inspecteurs hebben er al bezwaar tegen. Hoe moeten ze zich legitimeren, vroeg ik me eigenlijk net af. Nee, want ja, twaalf, dat is dat toch in problemen, denk ik, dit... Zo wat? kunnen we, dan krijgen we nooit wat van de grond. Het is allemaal problemen, probleem, het is er ja. hartstikke goed. Nou, maar mijn, mijn uh, idee is juist om dat niet van de grond te krijgen. <laughs> ja, je ah, het dit weer is af. toch gewoon heel leuk en nee. meer is het niet? Of, of, of zie ik dat? Nou, maar het, laten we het afwachten. en Achteraf kunnen we zeggen of het leuk is geweest. Ja, ik vind nee, het een fantastisch het idee. En ja. Je moet kinderen opvoeden met uh, positieve, leuke, spontane sportbeleving. En daar is het een heel mooi voorbeeld van. Ja. Maar dan zou ik wel gymnastiek op school eigenlijk veel belangrijker vinden natuurlijk. Vind ik ook veel belangrijker, maar <laughs> daarna vind ik dit een heel leuk plan. Okay. De, kin de kinderen bij uh, Ajax tegen AZ. Uh, um, laten we het even gaan hebben over Johan Cruijff. Heb ik nog niet gedaan in het nieuwe jaar? Heb jij het al over Johan Kruijven gehad? Iemand van Duren in het nieuwe hij, jaar? Volgens mij gaat hij nou maar ietsjes weer op vakantie. Gaat hij al in januari heen? Ik was me even vergeten inderdaad. Maar ja, als je bijvoorbeeld bij international... dan ontkom je er niet aan natuurlijk. Hè? Nee. Dat je het over Kruijven hebt. En uh, Ja, ik heb het ermee over hem gehad. Um, hij heeft uh, wel weer enkele uitspraken gedaan... die we er toch weer nou, eventjes uh, yeah. bij halen. Uh, hij wil uh, de kant op die uh, Barje München al is ingegaan. Het, uh, het werk van Trio Roemenieke, Hennes en Beckenbauer... En die werkwijze ziet Kruif in Amsterdam ook wel voor zich. Met op de voorgrond dan, heb ik begrepen, Jonk en Bergkamp. Zie jij dat ook voor je? Nou, ik zie Bergkamp niet echt in de rol van Roemenigge... die overal in Europa allerlei uh, harde gesprekken voert. En, uh, en uh, ook heel erg belangrijk is in het clubvoetbal. Hij durft niet eens te, uh, te vliegen, wat ook helemaal niet erg is. Maar dat helpt natuurlijk wel. En uh, nee, er zijn toch andere kaliber mensen. Maar waar, wat hij wil is gewoon topsporters. Overal, van boven tot beneden. Van, eh, liefst nog die de kaartjes scheuren tot, uh, ja. tot de directeur. En, en daar past dit natuurlijk. Dus eigenlijk is het geen, uh, niet iets nieuws. Maar ik vraag me af of Bergkamp en Jong daar nou uitermate geschikt voor zijn. Ik dacht dat hij zich met voetbal bezig ging houden. En ik kan me wel voorstellen dat je andere mensen, coryfeeën daar neerzet bovenin, die wel met voetbal te maken hebben gehad. Ja. Ja, en bij Bayern is succesvol geweest, dat klopt inderdaad. Maar Bayern is een voorbeeldclub voor bijna alle clubs in Europa, hoe dat thuis georganiseerd. En hij ziet natuurlijk vooral voor zichzelf zo'n Bekkenbouwerrol. Dat ja, je nergens dat moet wel, aan vastzit, ja. maar dat je wel ja, overal je invloed hebt en iedereen je vraagt. En dat zou wel de oplossing voor Cruyff zelf zijn, inderdaad. Ja. ja, vind jij dat ook, Tom? Nee, maar dat ben ik volkomen mee eens. Hij, ja. de Bekkenbouwerrol. maar die krijgt hij al een beetje opgespeld als hij in die advies... Raad zit, waarin... Hij moet helemaal niet in een raad zitten, wat dan ook, zeg maar. Eigenlijk. Nou, maar dan is hij bij de organisatie betrokken. Bekkenbouwer is ook bij de organisatie betrokken, natuurlijk. Ja, ja. maar dat is dan wel formeel. Hè? Het gaat er eigenlijk om van luister je naar hem of niet. Ja, maar goed, we hebben het nu over Kruif. Maar ik denk dat Kruif gewoon de slag verliest. Want nu heeft de ondernemingsraad ook alweer net met uh, Van Gaal... een oriënterend gesprek gehad. Ja. Nou, één ding is zeker. Ze kunnen nooit samen, Nee, maar viel jij daarvan achterover? Als dus nee. je hoorden dat zij hadden gesproken? Nee, er zijn er 148 commissies en delegaties die met Ryanair over naartoe vliegen. en zichzelf ontzettend belangrijk maken. En uh, uh, nee, ik denk, kijk, het, het sportieve hart, ook is zo'n nieuwe term. Uh, kijk, ik, wat ik belangrijk vond, bijvoorbeeld Frank de Boer sprak zich vandaag, las ik dat uit of gisteren. van dat gaat nooit samen tussen die twee met ja. Kruijff en Vergaan. En dat zijn je trainen, die het ook goed doet. En die zegt ook van, we moeten gewoon verder op de weg die we ingeslagen zijn. Lees de Kruifweg. Nou, dat is mijn belangrijke steun. Ik, ik denk niet dat hij dit gaat verliezen. Maar voorlopig... Uh, uh, nee. maar hoe staat het ervoor voorlopig? Het is nu iets rustiger geworden? Nee, het is helemaal niet rustiger. Het is, uh, hoe het ervoor staat is dat het eindspel wel in zicht is. Uh, maar dat hebben we al, natuurlijk al, al zeven, acht maanden gehad. Het is gewoon een enorm, uh, enorm duel gaande. En dat wordt de hele tijd... Uh, uh, verlengd en verlengd. Maar het lijkt mij wel duidelijk dat Krijven uiteindelijk wel. Hij blijft ja. gewoon. Hij heeft genoeg draagvlak binnen de club. Ik denk uh, dat het, dat die, dat dat het is goed zo goed is. Maar die uitspraak van de rechter op 18 januari... ik geloof 18 januari... Mm -hmm. ja. dat zal wel belangrijk zijn en invloed hebben op het geheel, denk ik. Dat klopt, maar er zijn heel veel uitspraken, heel veel commissies... maar uiteindelijk moet je gewoon volgens mij ook altijd kijken naar... Uh, tenminste, als, uh, mijn ervaring als, als, als voetbaljournalist... er werken ook allerlei andere krachten... Van uh, publiek tot, uh, tot trainers. Uh, het belangrijkste deel van de club... weet het al wel. We gaan gewoon kruiven achterna. En er zijn nog wat, wat, wat harde gevechten achterin. Hè, met wat, wat scherpschutters op de afsluitdijk... die nog uh, gevaarlijk zijn. Maar ja, Is ik, dat uh, echt zo? Dat nee, is nou, het dat belangrijkste is niet, deel van de club. Dat is niet echt zo, maar dat is gewoon hoe ik, hoe ik het ja? zie. Dus, uh, want er zijn heel veel, uh, heel veel mensen... met heel veel waarheden hierin. Want je kan hier vier mensen, andere mensen uitnodigen... die over Ajax wat te zeggen hebben. En ze hebben allemaal... Iedereen die spreekt met die, die spreekt met die. Maar ja, je, nee, het is wel zo dat... Cruijff uh, gaat ook niet meer weg, hè? Hij is nog nooit zo ver gekomen. En je trainer is ervoor, de hele jeugdopleiding, de staf. Iedereen staat erachter. Wat moet je dan? Moet je iedereen wegsturen? Dat kan niet. Ja, ik hoop het ook, maar ik denk dat, het, uh, dat hij de strijd gaat verliezen. Ja. Waarom denk je dat, Tom? Nou, omdat Ten Haven te glad en te gemeen is... en die alle uh, klappen van de zweep kent... en die... Want de strijd is eigenlijk niet tussen kruif en vergaal, maar tussen kruif en ten haven natuurlijk. En dat ten haven die strijd wint. Nou, dat is een virusoverwinning. Hij heeft geen draagvlak. Dus dat, dat, Net zoals over Wel bij de bekende Nederlanders heb ik. Uh... Ja, daar wel, maar die, die gaan er uiteindelijk niet over. Maar dan moet er toch nog heel veel plooien gladgestreken worden als je met hen beiden verder wil. Met wie? Met. Met wie benen? Met uh, Van Gaal en met Kruif. Of is ja, dat, dat sowieso een gesloten ja. boek? <laughs> nee, nee dat valt dikste te Is Er nee, in de die slaapkamer? Boek? Ja, ja. Nee, dat is onmogelijk natuurlijk. Ja. Uh, maar dan moeten jullie maar even uitleggen waarom de ondernemingsraad dan nog uh, praat met Van Gaal. En waarom Kruif er dan ook nog zit. Hoe moet dat dan? Nou ja, dat is een beetje... Dat, dat, dat, dat, uh, ik denk dat je gewoon als je... naar de, uh, ik wil je wel helpen. Dan heb ik mezelf ook uiteindelijk uh, niet meer naar al die commissies kijken. en al die delegaties. Er zijn altijd weer vier belangrijke mensen die gaan daar praten. En dat staat dan weer groot in de krant. Volgende dag zijn er weer vier andere mensen die gaan daar gaan praten. Daar gaat het helemaal niet om. Van Gaal en Krijf gaan echt niet samen in, uh, in die club. Dat weet jij, dat weet ik. Dus jij weet ook wel, toch? Ja, dat, ja, dat vermoed ik wel, ja. Maar... Ik ook. Dus dat is, en het is wel interessant om even met Van Gaal te gaan praten. En in de commissie te zitten en erheen te gaan. Nee, maar, maar dit het is, gaat, toch, hier, gaat het is toch wel over. een statement als we met Van Gaal gaan praten. Naar mijn idee... Nou, Oh ja dat bedoel ik ja, het zegt wel de, iets toch van, van een Ja, dat zeg ik ja, ja maar het is wel een belangrijk orgaan in, in een normaal bedrijf wel ja in een okay. normaal bedrijf wel maar eigenlijk zou het voor het eerst ooit zijn dat die dat die een beslissende rol ging spelen ergens met alle respect maar wanneer ja. gaan we naar de apotheose van dit hele verhaal nou, we hebben al een behoorlijke apotheosis gehad, <laughs> lijkt me zo. Oh, er moet nog een uitkomst komen. Hoe kijkt Adroscom hier Ja, dat ben ik ook wel eens benieuwd naar. Nou, wij hebben ja. over Turners zitten te praten. Ja, <laughs> alle soaps in Nederland ben ik afgehaakt door ook deze. Ja. Ik kan niet wachten tot uh, de weg Kruif, zoals je het noemt, wordt gevolgd... en wat dat op gaat leveren, want daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. En dat is eigenlijk het enige aan de hele materie die mij nog interesseert. En die weg moet gevolgd worden volgens Adrosco? Nou, oh, dat, ja, dat, dat is mijn heel persoonlijke mening... Uh -huh. omdat ik het gewoon een fascinerend persoon uh, vind. Ja. En ik, um, ja, ik, ik geloof wel heel erg dat als uh, één persoon een heel sterke visie heeft... en je kan die in een grote organisatie, of het nou Ajax is... of een, een sportbond of wat dan ook, doorvoeren... dat dat een heel krachtig instrument is voor verandering. En dat dat nodig is bij Ajax, dat is wel duidelijk. Ja. Dus vandaar, uh, en om het voor mezelf ook een beetje simpel te maken... Vind ik dat. Precies, we moeten het voor onszelf gewoon een beetje simpel maken. Dat is belangrijk. Ja, maar dat is ook wel de rode draad van de uitzending. Want de commissies en de overleggen. Dat is en, ongelooflijk, en Het vliegt er he? allemaal rond. En eigenlijk is het allemaal heel, heel eenvoudig. Volgens mij, als je het gewoon aan vier mensen vraagt... dan, ja, dan, dan is het toch wel duidelijk wie de Olympische Spelen gaat... of kruif uiteindelijk of sporters bij Ajax aan het bewind moeten staan. Maar ik wil maar nog even... wel even, nog even, heel even dan, kruif uh, <laughs> en Van Gaal... Uh, dan, uh, dan wordt de lijn van Kruif gevolgd. En wat gebeurt er dan met Van Gaal? Nou ja, ik hoop dat de, de mensen die hem aangesteld hebben, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor ja. deze actie. En dan uh, gebeurt het nooit meer. Nou, het is wel een leuk hoor. Want ik heb in een column geschreven. Je zag al dat er vertrouwens. Uh relatie in die raad van commissarissen heel slecht was. Toen heb ik al bedacht, maar iedereen kan het bedenken... neem geen belangrijke beslissingen meer. Want dat wordt op het schoteltje van de volgende. Nou, dat hebben ze wel gedaan. Als de rechter nu zegt, nou, uh, ten haven, inpakken en wegwezen... dan hebben ze wel een paar claims kregen ze om hun broek... wat uh, Iwan net zegt natuurlijk. Nou, als dat gebeurt, dat, dat, dat, maar dat zou dat is heel erg interessant zijn natuurlijk. Hoe lang, hoe lang gaat dit nog duren, iemand? Nou, bij Ajax stuurde het al honderd jaar natuurlijk. is het altijd een onrustige club geweest. We maken nu een, uh, echt een bijzondere episode mee. Maar het is natuurlijk al tien jaar niet in orde. Eigenlijk, als Sint-Sint van Praag daar weg is, is het gewoon een puinhoop daar. En, uh, en nu loopt het heel erg uit de hand. Nou, ik, ik denk dat we... Ja, ja wat, vraag je me? wat vraag je me hier? Hoe lang gaat dit duren Kruif gaat niet weg. Ehm... Uh... Nou, aan het eind van het studie, nee, dan ga ik gewoon maar wat zeggen, want je weet niet, er komen steeds konijnen uit hoge hoeden, en en en, en, en, en het, het is, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Ton, heb jij enig idee? Zitten nee, we heb, volgend jaar om deze tijd nog steeds zo? Ik heb er geen idee, maar ik zie dat drie mannen aan deze tafel... eigenlijk de kruiflijn willen volgen. Dus, <lacht> nou, Dat is ook een belangrijke conclusie. Zeker iemand van het NOC NSF natuurlijk. Nou, misschien kunnen we een commissie <lacht> vormen. Weer een commissie. <lacht> hey, ja, <lacht> leuk. Ja, ik pas even. Ja, ja, ik blijf ik, gewoon ik hier zitten. En ik wil gaan praten over voetbalprijzen. Dat is toch ook altijd leuk. Ja. Uh, Barcelona in de prijzen gevallen. Uh, beste voetbalaar voetballer ter wereld hebben ze? Ja. Nou, vielen we daar niet heel erg van. Achterover denk ik de beste trainer. En in het uh, sterren-elftal van het jaar zitten maar liefst vijf uh, Barça-spelers. Nou, Hij zei: Vraag naar de bekende weg, maar kwam dit als een enorme verrassing voor jou, Ivan? Nee, maar het maakt me wel weer bewust dat ik, dat ik, dat ik in een, een mooie tijdperk leef. Je hebt natuurlijk heel veel kinderen nu opgroeien. Wij zagen kruif en noem maar op allemaal. En soms vergeet je, terwijl je er middenin zit, wat je meemaakt. En je ziet die Messi, die speelt alle wedstrijden. En ja, de mensen zijn, er zijn ook echt een heleboel mensen die nemen inmiddels abonnementen... gewoon op, op Sport 1, noem maar op, om Barcelona te kijken en Messi te zien. en stelt je nooit teleur. En dat vind ik heel erg bijzonder. En uh, Iedereen zegt nu, hij ja, kan het al zeven keer worden. Maar zo werkt het niet. Op een gegeven moment kun je, als je niveau knakt of je hebt blessure... kan het zo voorbij zijn. Dus uh, ja, het, is, het was niet verrassend. Maar het was alsof wel heel bijzonder natuurlijk wat die jongen laat zien. Echt uh, geweldig. En ook weer het team, hè. Want de Argentinië, Nou, dat is natuurlijk uitgekouden ja. discussie. Maar het laat wel zien dat het teamsport is. Men, hij bedankt de uitgebreide mannen die hem de Pasen ja. gaven. Dat vonden een boel mensen overtrokken en belachelijk. En uh, is dat nou nodig? Maar dat is voetbal, want zonder die basis kan hij het gewoon helemaal vergeten. En dat, dat zie je als hij nationale elftal speelt. Een stuk minder. Ja, hij is oh. pas 24 ook, hè? Dat is ook zo mooi. Ik, ik heb het idee dat hij er al 100 jaar bij is. Hij is gewoon maar. een integraal onderdeel van mijn leven al een hele tijd. Ja, <laughs> ja. ja echt waar. Ja. Dat is echt heel bijzonder, is dat. Ik heb nog een in Emmen, was hij toen, met, het, met dat kinder-WK, zeg maar. Ja. Dat was, uh, hoe lang is het geleden? Zes jaar. En hij blijft gewoon heel hij is een van de weinige sterren die ook... Uh, je ziet heel veel nieuwe Brazilianen zoals Ronaldo en zo. Die waren ook allemaal de best van de wereld voor tien jaar. En ik zeg twee jaar later van die foto's dat ze 110 kilo waren op het strand stonden. Maar hij blijft ook gewoon uh, die topsportbedrijven. Het lijkt me echt waanzinnig moeilijk. Ja. Ik zou Alleen met het vliegen zou ik het dan moeilijk hebben, denk ik, wat hij doet. Los <laughs> van het zonder, zonder voetballen. Want dat gaat van Tokio naar Buenos Aires en het is ongelooflijk. Kijkt u graag naar uh, Barcelona, naar Messi? Ja, heel graag. Ja, dat, dat vind ik een van de sporters die, uh, dat klinkt dan heel pathetisch... maar die me echt wel kan ontroeren. Ja, dus uh, ja. de manier waarop hij beweegt, en, maar ook hoe hij als mens is. En dan uh, het is eigenlijk uh, dat ik daardoor weer meer voetbal ben gaan kijken... met name Barcelona, uh, uh, ja, om, om hem te zien. En nou, dat vind ik wel heel wat bijzonders. Daar heb ik mezelf uh, zeg maar een tijd geleden op betrapt. Uh, en vooral de combinatie dat hij echt op het veld heel bijzondere dingen laat zien... maar ook als mens gewoon uh, heel aangenaam is. Ja, dat is zo. Hij, heeft, hij wordt niet vaak betrapt op rare... of nooit iets raars, geloof ik. Nou, ik, zou, ik, ik heb geen kinderen, maar ik zou, ze, ik zou ze amper nog naar voetbal durven laten kijken... als ik de mannetjes rond zie lopen en uh, de ijdeltuiterij. En Ik word er echt misselijk van ja. bij heel veel topspelers. En dan uh, komt zo'n... Uh, ja, als dit dan een voorbeeld is, dan is dat ook heel erg belangrijk voor het voetbal. Als je grootste voetbalster van de wereld zo'n bescheiden jongen is... die zich op een normale manier uitspreekt... Uh, ja, dat vind ik geweldig. Geen enorme toestanden eromheen. En, uh, ja. Ja, ja, de, absoluut. De rest van de topspelers doen alsof ze een voorbeeld zijn. En dat wordt ook door de managers en door de clubs geëist. En hij is het gewoon. En dat ja. vind ik leuk. Ja, Voor ja. jou ook, denk ik, Ton. Ja, natuurlijk. Hij hoeft niet te doen. Hij is, hij is, hij is dat, ja. precies wat je zegt. Maar het is toch wel uniek dat hij drie keer achter elkaar... Hè, er zijn maar een paar Cruijff, Platini, Van Basten... Ja, die dat ook hebben gedaan. Nou, dan noem je meteen wat. Hè. En ik zou op 24-jarige leeftijd... zou ik hem al de beste voetballer ooit willen noemen. Of ga ik dan te ver? Nee, Je gaat nooit te ver. Je kan mij niet te ver gaan. Maar oh. het, is een, ja, het is een flinke uitspraak. Ja, alleen vind ik het zo apart... Want er worden wat aanslagen, vooral als hij tegen Real Madrid uh, speelt... op zijn benen en hij weet dat nog steeds te ontwijken. Nou, gaat, blijft hij het achter elkaar worden... dat zal zolang hij die aanslagen kan vermijden en uh, ontwijken. Het is wel weer heerlijk dat zo iemand er is. Hè? Dat je gewoon echt denkt vanavond Messi kijken. Ja, nou dat is inderdaad heerlijk. Ja, dat, dat, dat is heel erg fijn, want ik heb dat bij bijna geen andere voetballer... Uh, ja, natuurlijk al op andere niveaus, dat je sommige dingen leuk vindt van spelers. Ja. Maar het is ook bijna gegarandeerd goed. Ja. En er loopt ook nog wat omheen, hè? <laughs> er ja, loopt ook nog wat omheen. Het is zo leuk, want ik ben een buitenstaander. Maar je kan het ook met elke teamsport vergelijken, natuurlijk. Hè? Het pasen doet hij fantastisch. Het schieten, maar het belangrijkste, de 1 tegen 1. Dus laten ze zich een overtal creëren. Nou, dat heb je met wel ook. En dit is zo uniek, hij beheerst alles. Het is heel uniek, maar je hebt vroeger waarschijnlijk... dit ook wel gehad met iemand. Met wie had je dat ook, toen? Nou, ja, ik, ik, kijk, als u beelden ziet van bijvoorbeeld Maradona, dat doelpunt, uh, wat, Ja, dan had hij... Maar dan denk ik weer, hij mist... Uh, laten we zeggen, zijn plaats in het geheel. Mm -hmm. Maar Messi weet dat ook, uh, laten we zeggen, uh, aan anderen over te laten. Ja. Hè? En, ik zeg als ze allround heet, Kruif was ook natuurlijk goed, kon goed passeren en zo. Maar zijn pazing en zijn schiet, alles beheerst hij eigenlijk. Ik uh, wil eigenlijk uh, nou, de laatste vier minuten nog wel even verder over Messi, Maar ik vind toch dat we het nog heel even over schaatsen moeten hebben. Schaatsen? Schaatsen. Uh, <lacht> we hebben het Europese kampioenschap in uh, Budapest gehad uh, afgelopen weekend. En uh, Sven Kramer was weer terug. En, uh, en hoe. Hij werd, nou ja, laten we zeggen, gewoon Europees kampioen. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Um, zijn beste klassering was... Uh, zijn, zijn beste allround-klassering... was toch nog heel even discutabel... omdat hij met die ene kickfinish was geëindigd. Ja, ik hoorde dat uh, Noor een protest uh, tegen mij hadden aangetekend... over, uh, over een eventuele kickfinish. En, uh, uh, goed, uh, weet je, het was volgens mij geen uh, 500 meter om nog een honderdste te winnen. Dus ik ben me ook van niks bewust. Maar... Uh, dus misschien wel iets om op te letten in de toekomst, ja. Hij gaat er wel op letten in de toekomst. Dat bleek uiteindelijk uh, geen uh, groot verhaal. Uh, uh, hij werd gewoon een Europees kampioen. Um, vind jij het knap dat hij er zo weer is, zo snel? Nee, ik neem dat hele schaatsen totaal niet serieus. Er uh, zijn er weer van die. met de Olympische spelers die komen. Zijn er zijn altijd een paar zwarte jongens die skielen Ik denk, hoe kan ik makkelijk een medaille verdienen? Die gaan dan twee jaar trainen. En die zie ik daar dan met onze nationale top voorbij schaatsen. En ik, uh, met alle respect. Ik vind het hartstikke leuk om naar te kijken. Maar uh, ik heb tijd. Geen... Je ziet het niet als. Ik vind, ik vind het geen sport. Je vindt het geen sport? Nee, ik vind het echt geen sport. Ik vind het echt een Nederlandse folklore waar alleen in Nederland uh, serieus wordt genomen. En uh, ja, ik kan er niks aan doen. Maar dat is nog eenmaal zo. En met de Olympische Spelen kijk ik ook, hoop ik ook op medailles. En ik zie ook de prestaties die ze leveren. Maar ik denk, als overal in de wereld echt werd geschaatst. Maar bij de Olympische Spelen zie je dan ook dat de top nog redelijk breed is. Misschien zie je dat bij een EK niet, maar dat zie je bij een Olympische Spelen. Ja, en bij maar een heel DK vaak zie je, dan je mensen wel. dan inderdaad een paar jaar naartoe trainen... en heel makkelijk aanhaken bij het niveau. En daarom heb ik heel erg mijn vraagtekens bij deze sport... en de manier waarop wij... Uh, ik, vind het, ja, net zoals, ik vind het wel heel erg leuk, maar ik vind het echt iets heel erg Nederlands... en ook gezellig en uh, spannend. Maar ja, je moet mij geen mening vragen over de sport, uh, over kickfinishen. Ik vind en dat ze zijn kraan niet alleen maar als gezellig ziet wat hij aan het doen is? Nee, daarom is hij ook de beste van de wereld. Ja. Kijk, Adros kwam er anders tegenaan, tegen het schaatsen Ik kijk er heel anders tegenaan, ik neem die sport wel degelijk serieus Ik had serieus. dat zo vermoeden ja. Natuurlijk is de ene sport breder dan de andere Maar uh, aan de top is dat niet zo uh, heel relevant ja, ik, ik vond het echt uh, verschrikkelijk indrukwekkend wat Sven heeft laten zien Het is niet veel sporters gegeven om zeg maar, hun sport te domineren over uh, meerdere jaren En dan een, uh, ja, een enorme tegenvaller, een, een zware blessure In het begin ook even een mysterieuze blessure en dan komt er enorm veel druk op, want ook al is het maar de posttegel Nederland... maar er komt enorm veel druk op zo'n atleet. En dan moet je terugkomen en dat lukt eigenlijk rimpelloos. En dat is wel heel bijzonder, dus ik heb daar wel diep respect voor. Ja, Ton? Nou, dit toernooi, ik moet er nog verder zien. Hè? Want in dit toernooi was eigenlijk in het land de blinden is enig koning. Alleen Blokhuizen gaf, uh, laten we zeggen, een beetje tegengas, maar ook weinig. Dus laat ik dat... Laat het in de toekomst maar zien. Maar dit allround toernooi, kijk, wat hij wel presteert... is op afstanden ook erg goed natuurlijk. Vijf en tien kilometer heeft hij gedomineerd. En uh, dan kan je wel zeggen, het is een kleine sport. Dat ben ik met je eens. Maar hoe die mensen trainen, ik heb ze wel zien trainen... dat is ongelooflijk en dat zie je praktisch niet in, elke, in een andere sport. Dus het moet toch wel topsport zijn. Precies. Punt gemaakt. Punt gemaakt. Einde van deze uitzending. Bijna. Iwan van Duren, dankjewel. At Roskam ook. Tom Boot ook. Um, ik heb nog wat uitslagen voor u uit de Premier League. Manchester United tegen Bolton Wanderers 3-0. Chelsea Sunderland 1-0. Liverpool Stoke City 0-1. Aston Villa Everton 1-1. Blackburn Rovers Fulham 3-1. Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 1-1. En West Bromwich Albion tegen Norwich City 1-2. Manchester City... Is de koploper voor Manchester United en Tottenham Hotspur. De nummer 4 is Chelsea en de nummer 5 is Arsenal. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn om 7 uur weer bij u terug. Dan zit Ronald Boot hier. Goedenavond. Radio 1 verjongt. Donderdag voor iedereen vanaf 12 jaar bekervoetbal. Hey hey hey wat gebeurt hier? Er een van die supporters die valt het op van AZ Esti aan. Ajax AZ. Dit is het moment. Moet een trainer hier het leven hebben om te zeggen we stoppen ermee. NOS langs de lijn. Donderdag om 2 uur Radio 1. Het nieuws van alle kanten.